Winst. Het afgelopen kwartaal verdiende ABN AMRO 402 miljoen euro, procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opnieuw is in India een vrouw slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Een fotografe die met haar vriend aan het werk was bij een leegstaande fabriek in Mumbai, werd belaagd door vijf mannen. Haar vriend werd in elkaar geslagen. De politie verhoort 16 mensen, maar is nog op zoek naar de daders. Na de fatale groepsverkrachting van een studenten in december is er meer aandacht voor seksueel geweld in India. Toch schokt deze zaak het land opnieuw. Mumbai werd gezien als een van de veiligste steden en de verkrachting gebeurde overdag, vlakbij een druk treinstation. Het aantal kinderen dat de oorlog in Syrië is ontvlucht is opgelopen tot 1 miljoen. Die schatting komt van de VN-organisaties UNICEF en UNHCR. Ze spreken van een beschamende mijlpaal.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 Dan nog het weer. Eerst nog mist, mogelijk in het zuidwesten wat regen. Later vandaag overal droog en zonnige periode door 23 tot 27 graden. Dit was het NO. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staan er files op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij OSAan 2 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Heemskerk en de Rottepolderplein 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM Jazz luisteraars aan het toestel achter de pc of met het oortje in. Welkom bij deze nieuwe aflevering van ZFM Jazz, Een van de oudste programma's van ZFM Zandvoort. Vandaag een programma dat we gaan wijden aan uh, allerlei jazzmuzikanten, vocalisten en Mensen van verschillende pleimagen. Ik heb eens gekeken wat voor thema ga ik vandaag doen. Niet een speciaal thema, maar natuurlijk wel altijd een thema. Vandaag ga ik mij richten op de toerist. Dus we gaan in ieder geval Duitse jazz draaien. En ook jazzmuziek gespeeld door Fransen, Belgen, Nederlanders, Engelsen en Amerikanen. De presentatie is in handen van Peter Denboer... en aan de knoppen zit Trace Burger. We begonnen met de Modern Jazz Quartet. Een groep die eh, natuurlijk een hele vernieuwing heeft gebracht... in de jazzmuziek en eindelijk eens een keer... Uh, een soort vorm van cool jazz heeft gestimuleerd. We gaan verder met een stuk van een Nederlands orkest dat al heel lang bestaat De Trinklers Band. en die hebben natuurlijk ook hele mooie easy going nummers gedaan. Ik heb nu een opname uit de tijd dat Oscar Klein, hij is er niet meer, inspeelde. en op de trombone onze dikke kaart Moet in die. Was I gay? Blue, Diana Washington. Diana Washington is iemand die uh, ooit natuurlijk... Ook allemaal beginnen we, laat ik het anders zeggen. Diana Washington wilde graag in de popmuziek groot worden. Vond ook dat ze meer een popzangeres was. En iedereen zei, nee, jij bent een fantastische jazzzangeres. Ze is 39 jaar geworden. En in die hele korte tijd heeft ze... Uh, schitterende hits gemaakt. Begonnen bij Lionel Hampton. En toen ze 35 was... is ze doorgebroken. Ook toen al hadden we... de tophits met... What a Difference a Day Make. Er is veel van haar uh, muziek... gearrangeerd door Quincy Jones. En... een van de nummers die... waar uh, zijn arrangement ook <coughs> heel goed hoort... is... Uh, Bijvoorbeeld het nummer Mad About The Boy. Zij is uh, heel haar leven bezig geweest om te vechten tegen uh, haar overgewicht. En dat is ook fataal geworden. Ze vond er niks meer aan. En ze was nog geen veertig. Uh, en ze vond het genoeg. Maar ze heeft ons nagelaten. Prachtige nummers. Ik ga nog één stukje laten horen. En dat is een, um, een, um, een stuk... Waar heel mooi een orgel als begeleiding bij zit. En het is Pennies from Heaven. Every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your father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 we zouden het niet verwachten. We denken bij Count Basie alleen maar aan een spetterende, schitterende big band. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan. Hier horen wij hem in een uh, mooi stuk waar hij met een kwartet speelt. Met natuurlijk niet de minste, want op de gitaar hoorden we Freddie Green. De man die uh, uh, te, te boek had als de langst spelende... Uh, Achtergrondgitarist in een orkest ooit. Hij is een, nog niet zo heel lang geleden overleden... en heeft alleen maar heel zijn leven in de band van Count Basie... Uh, begeleidingsgitaar gespeeld. Walter Page op de bas en de beroemde Joe Jones op de drums. Dan heb je ook wat. Ik ga nog een stukje laten horen... met een klein uh, uh, uitbreidingje. Lester Jong op de tenorsax, Carl Smith op de trompet... En verder dezelfde mensen, maar dat wordt gezongen door Jimmy Rushing in het nummer Evening. Even though I sigh But not like before To think of what we've been And not to kiss again Seems like pretending It isn't the ending To friends drifting apart To friends but one broken heart We loved, we laughed, we cried Then suddenly love died The story ends And we're just friends Just friends, love the no more Just friends, but not like before To is of and the ending. Two friends drifting apart. Two friends, just one broken heart. We love, we laugh, we cry. Then suddenly love that the story has. And we're just friends. Ja, yeah. Just Friends, dat was... Uh... Nederlands talent Colette Wickenhagen, die eh, regelmatig gedraaid wordt terecht in dit programma en zich op deze plaat begeleid weet door alleen maar Nederlandse artiesten: Rinus Groeneveld, Frisca T., Kloes van Mechelen, Hans Quagenaard, Ben Schreuder, Viromayeux de Bas, Saskia Laro. Colette Wittenhagen heeft een eh, een carrière tot nu toe opgebouwd... zorgvuldig en uh, interessant. Ze heeft de uh, Polaroid Award en solistenprijs ooit gewonnen. De uh, Jazz Awards links, Jazz Awards rechts. Speelt veel in het buitenland. Heeft hier een aantal keer opgetreden in Oomstee. Ja, we gaan nu al, uh, nu gaan we al over Oomstee praten als een legendarische plek. En dat is het ook. Dat zal blijken naarmate de maanden vorderen... dat uh, we alleen nog maar met genoegen praten over het verleden van Oomsteen. Ik ga nog een stukje laten horen. Een eigen compositie waarin zij eh, sket zingt zonder woorden. En dat is de Jetlag Jam. MUZIEK mm -hmm. Het draaien van uh, jazzplaten is zo uh, opwindend... dat je soms strakelt over je eigen, je eigen cd-stapel en je eigen programma. Ik ging iets draaien van Colette, Wickenhagen, maar ik was alvast bezig met uh, Body and Soul. Met uh, uh, de, een cd van uh, Coleman Hawkins. Het nummer I Could Be With You... One Hour Tonight. We gaan, zoals beloofd, naar Colette Wikkenhagen. Een nummer waarin zij gaat skitten. En het, eigen, het is een eigen compositie: Jetlag. Dat was Colette Wickenhagen aanstaande dinsdagavond live te horen in het uh, jazzcafé in Amsterdam, in Elsace. Waar al, nou volgens mij, al meer dan twintig jaar lang elke dinsdagavond maar weer podium wordt gegeven aan Nederlandse muzici... die daar de mooiste dingen doen. We gaan nu luisteren naar Coleman Hawkins, de man die um, ook een pionier is gebleken in de jazzmuziek... die met zijn sax um, vernieuwend is geweest. Er is een, um, eigenlijk een stelling die zegt dat er geen tweede voorbeeld is... van een jazzmusicus die zonder zijn eigen stijl te verlogenen... in de voorste gelederen is blijven spelen tot aan zijn dood toe. Onder meer als jongeman samen met Louis, Louis Armstrong... En later met de topbopper Dizzy Gillespie. En in de jaren zestien met Coltrane. Drie verschillende stijl-stilisten En uh, hij kreeg het allemaal voor elkaar om daar prima te spelen. Zijn absorptievermogen was te danken aan een verbluffende muzikale intelligentie. Hij is beroemd geworden met het volgende nummer dat hij volgens mij duizenden keer heeft gespeeld. Want overal waar hij kwam krijste men dat hij daar moest spelen. Body and Soul.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 wouldn't be baby if you believe in me. If you believed in me. Ja, dat was onmiskenbaar. Rita Rijs, die recentelijk is overleden. We gaan, um, denk ik, in de komende jaren nog heel veel van haar kunnen draaien. Omdat ze heel veel heeft. Nagelaten, heel veel heeft opgenomen. En volgens mij blijft dat altijd maar mooi en aantrekkelijk om het te horen. Ik liet zo even iets horen van Coleman Hawkins, de tenor sax. En zijn even knie is Ben Webster. Ben Webster, de man die altijd zo'n mooie reutelende uh, toon had, die heeft ook. Uh, een eigen stempel gezet in de jazzmuziek... en je herkent hem uit duizenden als je hem hoort spelen. De laatste tien jaar van zijn leven woonde hij in Nederland. Hij is uh, uh, opgegroeid in de Verenigde Staten. En een aardige anekdote is dat zijn laatste concert van zijn leven... in Leiden was, waar hij zei... I'm old and going. En daarna heeft hij nooit meer gespeeld... en is daarna vrij... Snel daarna overleden in 1973. We gaan nu Ben Webster horen in een um, nummer en dat heet Cottontail. MUZIEK <tied> With you First time I looked into them, their eyes, you've got a certain little cute way of flirting with them, their eyes, they make me feel happy, they make me blue, no stalling, I'm falling, going in a big way for you, my heart is jumping, you started something with they sparkle they bubble they're gonna get you in a whole lot of trouble you're overworking them there's danger lurking in them their eyes i fell in love with you first time i looked into Dat was Diane Schuur. Schuur, zoals ze in Amerika zeggen. Diane Schuur. Die zingt en piano speelt. Het eerste uur ZFM Jazz luisteraars zit er alweer nagenoeg op. En wij uh, gaan straks het tweede uur vullen met weer allerlei bijzondere dingen. Wij eindigen deze eerste serie met een uh, stuk van Lee Morgan. Het nummer... Candy, tot zometeen. to try.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 Er is een demonstratie aangekondigd en daarom blijft het gebouw dicht. Thuishulpen en leden van vakbond Afvakabo, FNV en de SP demonstreren maandag. Door bezuinigingen komen alle 1100 thuiszorgmedewerkers van Sensieren per 1 januari op straat te staan.